We hebben niet gevraagd om agendering van dit onderwerp en om vaststelling daarvan. Dat kwam bij, bij, uh, bij de partijen vandaan die het nu weer niet willen vaststellen. Dus het is, het is zonde van tijd, energie en geld. Mevrouw van der Veld. Ik val in de, van de ene in de andere verbazing geloof ik vanavond. Ik ben zo teleurgesteld wat hier allemaal gebeurt. Er worden zoveel vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie in april... Dan wordt het goed beantwoord door het college. Het college denkt er goed aan te doen, het dan toch hier ter tafel te leggen. En dan gebeurt er dit. dit. Ik schaam mij diep voor deze raad. Ik schaam me echt. Wie nog? De heer Deen. Ik sluit me aan bij de woorden van de heer Kramer, de heer Van Marden. Geen toevoegingen. De heer Hendricks. Ja, voorzitter. Ik zou het heel erg van belang vinden dat deze raad dit stuk actief wegstemt. Omdat er te veel punten in staan die strijdig zijn met wat wij vinden. En wat de meerderheid van uh, wat er nou voor in het raadsprogramma staat. Maar bovendien, voorzitter, vraag ik me ook af. Um, als, als dit teruggetrokken zou worden door het college. Wat is dan de status van het stuk? Dus dan wordt het alsnog, lijkt mij... Dat is mijn vraag of het alsnog wordt uitgevoerd of dat het dan daarmee van tafel is. Maar voorzitter, een andere vraag. Als ik naar het reglement van orde kijk wat wij hier als gemeenteraad hebben. Artikel 38. Daar staat inderdaad in bij lid 1 dat uh, als deze raad dat wil een stuk kan worden teruggenomen door het college. Maar er staat meteen bij in lid 2 dat we dan ook meteen moeten vaststellen wanneer het dan wel weer in de raad komt. Met andere woorden, er is geen sprake van het terugnemen van stukken. Maar als er een raadsvoorstel bij de raad is, zal de raad erover moeten stemmen. En dat betekent dat de VVD je graag tegen zou willen stemmen. Kan ja. niet Nee. Voor meneer Kamer nog. Ja, ik heb, ik heb nog wel even de vraag, hè, van, eh, want volgens mij komt het vanuit het college het voorstel om het vast te stellen. Dus, nee, komt het vanuit de... Oh, sorry. Nou, dan heb ik een vergissing. Nee, als ik het, het overzie, dan zie ik een, um, in ieder geval een meerderheid van u die zegt, we brengen het niet in stemming als zodanig. En um, dus meegaan ook in het voorstel van het college zoals dat gedaan is door... Uh, ...de wethouder om het stuk in te trekken. Vervolgens uh, is de vraag van de heer Hendricks van ja, wanneer dan weer instemming. Uh, voor zover het advies wat ik uh, uh, hier krijg... ...is het niet per definitie zo dat het instemming moet worden gebracht weer... ...maar dat het een keuze is. Het kan ook niet instemming worden gebracht. Ja. Mevrouw van der Veld. Vraag ter verduidelijking. Het college heeft dit besluit gewoon genomen. Klaar dan. Ik hoef het niet te hebben. Ongelooflijk. Het klopt dat het college dat besluit genomen heeft, inderdaad. Maar goed, ik constateer daarmee dat inderdaad uh, het voorstel als zodanig niet in stemming wordt gebracht... Uh, en dat er inderdaad, voor zover ik dat zie, ook geen behoefte is om dat later te doen. Ja, voorzitter, toch wel even om het tellen en de gezichten dan in, uh, bij elkaar op. Ik begrijp dat de heer Hendricks juist wil dat het wel in stemming gebracht wordt. Ziet hij daar nu vanaf? Nou, oké. Okay. Dat is maar de vraag of de meerderheid het niet wil. Ja. ja. Dan ben ik graag in stemming wie het stuk wil intrekken en wie niet. Dus wie voor het intrekken van het stuk is, steekt zijn hand op. Dus wie voor het intrekken van het stuk is. Meneer Deen. Ja, dank u wel voorzitter. Even ter verduidelijking. Want nu stemmen we opeens voor het intrekken van het stuk. Ik, ik ben even de draad kwijt. Uh, Betekent dat nog wel dat er volgens het stuk gewerkt gaat blijven worden? Daar gaat het om. En dat is volgens mij de crux. Want als dat een stemming vereist, ja, dan begrijp ik ook wat de heer Hendrik zegt. We kunnen wel zeggen, we stellen dit stuk niet vast. Maar achter de schermen wordt er wel zo gewerkt. Ja, dan slaat het nergens op. Dan hebben we het ook niet op de juiste wijze geagendeerd. Kijk, sorry, wat zegt de heer Bluis? Nee, meneer Bluis. Ja. Nou ja, ik wil daar even helderheid in hebben. Nou, even, even kort beraten over ja. de procedure. Dank u wel. It's gonna be a cold wel. Um, na een korte schorsing wil ik graag even het woord geven aan de portefeuillehouder, alsjeblieft. Dank u wel, voorzitter. Meneer Kramer noemde in eerste termijn al de evaluatie. Die evaluatie die komt eraan. We zijn nu uh, bezig met het plan van aanpak en het gebiedsgericht werken is daar echt een onderdeel van. Dat betekent ook inderdaad de rol van de gemeentesecretaris in relatie tot het gebiedsmanagement, maar ook het gebiedsgericht werken op de schaal van Zandvoort, wat ik ook al heb geduid in het raadstuk. Daarom is het voorstel vanuit het college om het nu in te trekken, de evaluatie af te wachten en aan de hand daarvan te bezien of het nog nodig is dit stuk in aangepaste vorm terug te brengen. In de tussentijd zeg ik u toe dat er niet mee wordt gewerkt en dat er wordt gewerkt overeenkomstig de uitgangspunten zoals we die hebben vastgelegd in ons bestaande beleid in het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma. Uh, graag zou ik het mening van de Raad daarover willen. Dank u voorzitter. Iemand over, de heer Kramer. Akkoord met het voorstel. Heer Hendricks, akkoord met dit voorstel, voorzitter. Meneer Deen. Akkoord. Mevrouw van der Veld. Absoluut mee oneens. Dit beleid is al vastgesteld door het college, dus u gaat tegen uw eigen beleid in. Ik vind het schandalig. Nog iemand? De heer Algebali. Ja, voorzitter. Allereerst uh, wil ik een constatering doen dat ik het apart vind... wanneer het college een beraad slaagt dat een deel van de raad daarbij is en niet de gehele raad... Dat wil ik genoteerd hebben. En ten tweede ben ik het absoluut niet eens met deze wijze van werken. Zoals mevrouw Van der Veld duidelijk aangeeft, is het al door het college besloten. Is het al eigenlijk beleid met, uh, in, in die zin. En vinden wij gewoon dat als, als, partijen dan het vind, als de partijen vinden dat het dan niet goed beleid is, dat ze hem dan maar wegstemmen. Dus ik wil dit stuk dan graag in stemming brengen. Twee partijen moeten CDA. Ja, te gek voor woorden op de agenda willen zetten. En dan vervolgens zeggen, trek het maar in. Ik ben het oneens met het voorstel. D66. Ik ben echt de draad kwijt. Laten we alsjeblieft aan belangrijkere dingen gaan uh, de tijd gaan besteden. En uh, als dit het makkelijkste weg is, dan, uh, dan kiezen we die. Mevrouw Koper. Ik... Uh... Ik ben inderdaad helemaal de draad kwijt, dat deel ik met meneer Van Marlen. Maar ik constateer ook wat mijn collega Elke net ook zei. Er was net een schorsing. Het college collegeberaad met collegeondersteunende partijen, college wethouderlevende partijen. En wij zijn niet met in staat om, om, om met elkaar om hier een fatsoenlijk proces te voeren. Het staat op de agenda op voorstel van de VVD. Er is echt waanzinnig veel tijd, geld en energie aan besteed. En nu via de achterdeur gebeurt er dit. Ik ben echt sprakeloos. Ik constateer dat er een, uh, een, een discussie is ontstaan op, het, op grond van het feit dat er een hele duidelijke uh, ja. discrepantie is tussen enerzijds de vraag werd, eh, het is op uw verzoek hier geagendeerd. Uiteindelijk is het ook uh, uh, hier uh, op de wijze besproken waarop het besproken is. Uh, portefeuillehouder heeft heel helder geconstateerd wat haar conclusie is aan de hand van datgene wat hier besproken is. Uh, ja, ik constateer hier dat er op dit moment een meerderheid is aan uw kant om het voorstel van de wethouder te volgen. Dus mijn, uh, ja, mijn conclusie is dat het met ja, basis daarvan ook ingetrokken is. Uh, en dat het in ieder geval terugkomt aan de hand van de evaluatie zoals die gaat plaatsvinden. Goed... Um... Ja. Gezien de tijd is de vraag of wij alle agendapunten vanavond kunnen afronden of niet. niet. Ja, Voorzitter, ik hecht er mede door deze omstandigheden graag aan om deze hele agenda vanavond nog af te werken. Ik ondersteun dat. Dan gaan we daarvoor aan de slag. Um, volgende stuk... 12, startnotitie, Corodex-terrein en Curie-driehoek. De raad wordt voorgesteld te starten met de nieuwe visie... ...strategie op de herontwikkeling van de Corodex-terrein en de Curie-driehoek. Portefeuillehouder is de heer Bluis. Wie kan ik hierover het woord geven? Mevrouw Keurensen. Ja? Okay. Dank u, voorzitter. Um... Startnotitie Coredex-terrein en Curie-Driehoek. Aan de raad wordt gevraagd um, om in te stemmen met de herontwikkeling van het Coredex-terrein naar woongebied door woningcorporatie De Kei. Even kort samengevat. In te stemmen met de transformatie van de Curie-Driehoek naar woonwerkgebied Via zelfrealisatie en de startnotitie uh, vast te stellen. Waarbij de besluitvorming van de gemeenteraad nader geduid is. Dat is het stuk waar we het over gesproken hebben met elkaar in de commissie. En na de commissievergadering hebben wij ontvangen een aangepast raadstuk. En wij hebben nog een nieuw st uh, stuk ontvangen. Dat zijn randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de Curie-driehoek. Uh, ik weet niet, uh, in ieder geval hebben wij daar hier in de commissie niet over kunnen spreken. Over hetgeen wat er in die notitie staat. Maar die notitie baart wel enige zorgen. En dat is namelijk de strijdigheid die het stuk uh, dan heeft met de besluitvorming. En waarom? Um, de randvoorwaarden, daar worden een aantal kaders uh, gesteld. Uh, en een van de kaders namelijk om in te stemmen met een transformatie... Uh, ...tot uh, wijziging van woonwerkgebied, ...was in eerste instantie dat er gebruik gemaakt kon worden van de bevoegdheid... ...binnen het bestemmingsplan, uh, de wijzigingsbevoegdheid. Uh, volgens dit stuk wat erbij zit, is dat niet aan de orde... ...en zullen we een hele nieuwe bestemmingsplanprocedure moeten opstarten... Uh, ...op een aantal gronden... Dat vind ik opmerkelijk. Dat betekent dus dat er een aantal kaders gewijzigd worden... waar wij namelijk als raad niet eerder in gekend zijn. Het zijn ook wel mogelijke risico's. Maar het tweede punt wat er ook in zit... is dat een aantal stedenbouwkundige randvoorwaarden worden veranderd. Die worden opgenomen in het stedenbouwkundig plan. En dat komt niet meer bij de raad terug. Want dat was namelijk een beperkte wijziging van de kaders. Voorzitter, daarmee eigenlijk concluderend... Uh, ...vind ik de, de stukken die zijn aangeboden zodanig ingrijpend dat in ieder geval punt 1 en punt 2 van de uh, uh, beslispunten... Uh, ...niet rijp zijn voor besluitvorming daarom trent dat de startnotitie vastgesteld kan worden... ...maar dat uh, voor de mogelijke vervolgstappen, dat het, de wethouder ook het uh, gesprek kan volgen, ...maar dat de uitkomsten uh, voordat hij verder gaat, eerst bij de raad terug zouden moeten komen... ...vanwege gewijzigde omstandigheden. Dank u wel. Nog anderen? De heer Elgebadi. Ja, voorzitter. Uh, wij zijn heel erg blij dat de wethouder onze suggestie wat betreft een tijdelijke opzet van het terrein, een tijdelijke invulling daarvan, heeft meegenomen. Wij willen hem daarvoor ook heel erg danken dat hij dat heeft meegenomen. Wat ons betreft is dit een hamerstuk. We willen eindelijk weer met een proces aan de gang gaan. We willen zien dat er een keer iets gebeurt. En wat dat betreft zijn wij voor dit besluit, zodat we in het geheel gewoon nemen. De PVV dank u wel voorzitter uh, wij sluiten ons aan bij mevrouw uh, gurrenson en we zijn uh, benieuwd naar het uh, antwoord van de wethouder en verder willen we nog het, uh, het volgende over kwijt in het raadsprogramma is melding gemaakt van het streven naar een ondernemersvriendelijke gemeente op woorden van gelijke strekking afgaande op de insprekers tijdens de commissievergadering staat het handelen hier soms haaks op het kan niet zo zijn dat het handelen van de gemeente ten aanzien van het korendexterrein en omgeving ondernemingen in hun bestaan bedreigt of zelfs onmogelijk maakt. In ons verkiezingsprogramma verklaren wij ons al tegenstander van wat wordt ervaren als ondernemertje pesten. En dit zou nog veel verder gaan dan dat. Eventuele vergoedingen dienen realistisch te zijn om dergelijke situaties te voorkomen. Iets anders is voor onze fractie niet aanvaardbaar. A zeggen en B doen vinden wij niet kunnen. Dank u wel. De heer Ja, sorry dat ik interrupeer, maar wat is dan het voorbeeld? Want ik volg u niet helemaal. Kunt u het voorbeeld noemen waar, waarop u uw verhaal baseert? Uh, een van de insprekers die wist uh, heel goed uit te leggen dat het bestaan van zijn onderneming, onderneming gewoon niet mogelijk zou zijn met de voorgestelde vergoeding en wij vinden dat een uh, ongewenste situatie. Nog iemand, de heer Mettens. Ja, Dank u wel, voorzitter. Uh... De situatie in uw uh, noord is een situatie waar de gemeente Zandvoort en de raadsleden alle energie in zouden moeten steken. Uh, dat komt, dat is herkenbaar. Ik verwijs ook even naar de gebiedsopgave. Als u dat leest, ziet u hoe de situatie in Noord ervoor staat op diverse gebieden. Ik wil die wel uitleggen, maar u kunt het ook vinden in de stukken. Het is dus een aandachtsgebied, zeker als het gaat om ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige situatie. Het is hoog tijd dat daar iets gaat gebeuren. Uh, en dat is ook de reden waarom ik in eerste instantie uh, nu zeg... dat ik de wethouder een compliment maak... dat in elk geval, voor Zandvoort nu... op het waterzuiveringsterrein... sinds lange tijd gebouwd gaat worden met mooie gebouwen. Ik vind het een mooi gebouw. U hoeft het niet mooi te vinden, maar er staat een mooi gebouw. Er wordt volop op dit moment gewerkt... ...aan het grondwerk om vervolgens met uh, uh, geen loodse, maar mooie gebouwen aan de gang te gaan... ...om Zandvoort Noord en Zandvoort daarmee te vervraaien. Er komen honderd woningen, daar gaat eerder de schop voor in uh, de grond. Twee toons dat is fantastisch. Dus wethouder, uw complimenten daarvoor. En als ik dan kijk naar het voorstel wat hier ligt... ...Zandvoort heeft dat nog steeds nodig. Dan kunnen we wel uh, uh, zaken... Zeggen van, moeten we dat niet nog eens gaan bekijken? Een aantal zaken die je moet bekijken, volgens de wet moet je bekijken. Het bestemmingsplan is overigens al eerder aangekondigd dat daarna gekeken zou worden. En ik vind het naar de ondernemers van Zandvoort toe, onbegrijpelijk. Zitten er hier een paar op de tribune die nu zeggen van, wij willen onze nek uitsteken. En gaan aan de slag om op het andere gebied, het gebied van de Keurie-Driehoek, woon-werk... Een prachtige combinatie, de woningvoorraad van Zandvoort en aanzienlijke verbetering van de loodsen die er nu staan. Uh, uh, dat betekent voor het CDA fantastisch dat hiermee aan de slag gegaan wordt. Zoek geen belemmeringen, ga ermee aan de slag en we kunnen ons zeker vinden in het belang van heel veel ondernemers. En natuurlijk zijn er altijd bij... Dat zeg ik dan aan de PVV, die er niet tevreden over zullen zijn. als het gaat om het bedrag wat ze krijgen. Maar in Zandvoort bestaat ook iets als algemeen belang. En dat is niet het individuele belang van een aantal mensen. die zeggen: voor mij is het heel vervelend. Daar moet je wel om denken. en fatsoenlijk mee omgaan als bestuur. Maar ik hou hier dus echt een pleidooi van: Zandvoort ga vooruit. en laat we nou eens ophouden om daar ook alweer een probleem van te maken. Wij steunen dit van harte. Mevrouw Koper. En ik ondersteun van harte het pleidooi van de heer Mettes om daarmee te beginnen. En ik had verwacht te kunnen beginnen met dat de Partij van de Arbeid zich net als alle andere partijen... Zich grote zorgen maakt over de vertraging die is opgetreden in de Curie 3 ook. Want voor wat betreft de ondernemers heeft de heer Mettes net al genoeg gezegd... ...maar het was ook de plek in Noord om mooie, sociale en betaalbare huur te bouwen. Van het grootste belang voor Zandvoort. Dat hebben we met elkaar afgesproken en dat lijkt nu weer allemaal heel ver weg... En we begrijpen dan ook het voorstel wat er ligt. Het is een goede poging om er met elkaar uit te komen. En de ondernemers doen ook een duit in het zakje. En we ondersteunen het. Maar het ziet er weer naar uit dat het op deze manier weer ontzettend lang gaat duren. Zo krijgen we nooit wat met elkaar voor elkaar. En dat betreuren we. Ik wil nog even mijn dank uitspreken aan het college uh, uh, voor wat betreft onze oproep om te kijken naar tiny houses en op korte termijn maatregelen. En we zijn blij met de toezegging. En rest ons nog om wederom, dat hebben we in de commissie ook gedaan, de oproep te doen aan alle partijen die betrokken zijn bij deze ontwikkeling om de schouders eronder te zetten. En net als meneer Metters ondersteun ik ook de oproep. Het gezamenlijk belang voor Zandvoort is groter dan het individuele belang wat, uh, wat er ook bij komt kijken. Uh, en en daarmee wil ik sluiten. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Kramer. Ja, uh, ook ik uh, moet concluderen dat de wethouder een ongelooflijk compliment verdient... ...met deze aanpak. Er wordt een nieuwe koers uh, ingestoken... ...met een duidelijke wens uh, voor woningbouw... ...op het Coredex-terrein... ...en uh, door middel van een deelgebiedsontwikkeling... woonwerk uh, via uh, zelfrealisatie uh, in de curry driehoek Complimenten daarvoor, wethouder. Over de randvoorwaarden waar uh, mevrouw Keurensen net even over had... Uh, ...ja, ik ga ervan uit... ...en uh, dat is ook het, de vraag aan de wethouder... ...dat uh, wij als raad... Uh, ...nog wel worden betrokken bij het ontwerpbestemmingsplan. En zo uh, so ja, uh, wanneer gaat dat dan op zijn vroegst plaatsvinden? Want, uh, en wij hopen dat, dat uh, de volgende raadsvergadering al is... ...want het pleidooi van mevrouw Koper, dat ondersteun ik uh, ten zeerste... ...dat we hier snel aan de gang moeten. Voorzitter, nog wel een, uh, naar aanleiding van de informatieverstrekking... ...over de plannen met betrekking tot de KEI, met betrekking tot het terugtrekken uit Zandvoort... Uh, dat baart toch nog wel enige zorg uh, als wij uh, snel aan de gang willen. Daar hebben zij onder andere aangegeven dat zij de positie in een eventuele deal willen betrekken. Uh, het belang om op deze uh, locatie sociale huurwoningen te realiseren moet in uh, die overeenkomst zijn geborgd. En uh, er moet ook druk op de KEI worden gehouden dat uh, zolang uh, die deal niet is gesloten, dat er ook daadwerkelijk door de KEI uh, actief wordt meegewerkt in deze gebiedsontwikkeling. Voorzitter, dank. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Natuurlijk zijn er uh, altijd op en aanmerkingen op zo'n stuk. En natuurlijk zijn er altijd mensen die er beter van worden en mensen die er slechter van worden. Ik heb het al vaker gezegd, alle man van pas te maken en door iedereen bemind, zijn onmogelijkste zaken die men in de wereld vindt. Maar zolang wij als raad maar steeds blijven kijken naar personen die er minder goed van afkomen... en personen die er beter van afkomen en maar geen besluiten durven te nemen dan zal er nooit wat gebeuren daar op dat terrein. En het is hartstikke hard nodig dat daar wel wat gaat gebeuren. Vandaar dat wij dit stuk volledig zullen ondersteunen. Ik kijk nog even naar D66. Alles is al gezegd en uh, wij houden van voortgang. Prima, dat is mooi. Um, want de heer Bluis ook, de portefeuillehouder. Ja, het zal kort zijn denk ik. Uh, bedankt voor de complimenten, uh, ook aan de organisatie, maar vooral... De schouders zijn eronder zetten. Vooral dank aan, aan de ondernemers. En, en, en, en, en nog een paar speciale extra ondersteuners. Die eigenlijk dit mogelijk hebben gemaakt. Want zonder die ondernemers. Hadden we dit stuk niet kunnen presenteren. Want uiteindelijk zullen die het met elkaar ook moeten doen. Daarnaast de actieve rol van de KEI, en waarom wordt erop benadrukt dat we dat goed moeten blijven monitoren, helemaal mee eens. Ik had ook al aangegeven dat de komende drie maanden cruciaal zijn in dit proces, omdat we dan ook inderdaad willen komen of we inderdaad die volgende stap kunnen zetten. Integraal, integraal als plan en ook eventueel wel of niet integraal als ontwikkeling. De ondernemers werken daar keihard aan en in dat kader kwam het ...een Verzoek van OPZ om te. Ja, maar ik heb gehoord dat er al iets is over randvoorwaarden. Ik zeg ja, er is een stuk vanuit het oude stuk geschreven over die randvoorwaarden. Dat is eigenlijk nog allemaal intern. Ik zeg, maar u wilt het hebben, u vraagt actieve informatie en ik geef die actieve informatie. Dus dat stuk is niet geagendeerd voor vanavond. Het is alleen met de actieve informatie naar u toegezonden. En daar is vanuit de oude randvoorwaarden die er zijn opgeschreven welke dilemma's er zijn en daar gaat daar zijn nou de komende drie maanden voor om dat uit te werken tot een stedenbouwkundige visie. En die komt naar u terug: Q1 raad. De raad krijgt eerst nog de overeenkomsten zien. Dus dat stuk is, is, heeft helemaal geen status. Het is een concept en het is op verzoek van raad raadslid gestuurd. Maar als het nu in de beraadslaging wordt meegenomen, dan moet ik me afvragen of ik dat soort stukken nog wel aan u kan toesturen. Want dan zeg ik van het is nog voor intern gebruik, want het is niet onderdeel van deze discussie. Interruptie van mevrouw Geurzen. Kunt u dan wel aangeven wat er in het raadstuk veranderd is? Want er staat volgens mij nu de zienswijze expliciet in en daardoor werken door getriggerd... dat om woningbouw te realiseren is het noodzakelijk om dat logisch mogelijk te maken via een nieuw bestemmingsplan. En gebruik maken van de huidige wijzigingsbevoegdheid is niet mogelijk. Volgens mij heb ik dat al bij de, bij, bij de, de, de behandeling in de commissie aangegeven. Het, het, raad, het plan van aanpak staat gewoon bestemmingsplan vaststellen. En ik heb heel duidelijk daaruit gelegd dat die wijzigingsbevoegdheid... ...niet van toepassing meer is, want we moeten een nieuw beleid maken. U kunt dat feitelijk ook teruglezen in het stuk... ...wat ik ter, ter, ter informatie aan u gezonden heb. Dus wat, wat dat betreft is dat gebeurd. U had, u had nog wel een verzoek, er moest iets aangepast worden... Om, ...omdat er de, de het college, de raad iets niet had besloten. Nou, dat, dat is aangepast in het stuk. Um, dan ook, dus de, de ondernemers, die, daar zijn we mee... On, ...zeg ik dan maar even het Engelse woord, on speaking terms... ...maar ze zijn vooral... Zelf zet en ook de, de, de problematiek die geschetst wordt. Uh, ik kan u ook mededelen dat er ook eerder een gesprek plaatsvindt met de betreffende ondernemer. Daar hebben we al eerder gesprekken met de ondernemer plaatsgevonden. Dus dat wordt meegenomen en, en daar hebben wij gezamenlijk het gesprek over. En dat moet leiden tot een overeenkomst. In de eerste instantie. Dus ik denk dat we op koers liggen. Ik ben heel blij dat u de positieve tegenover staat. Maar ik ben nog blijer dat de ondernemers van Zandvoort hun schouders eronder willen zetten en het willen realiseren. En hoe sneller we dat voor elkaar krijgen en ook de kei meekrijgen, komt ook die sociale woningbouw, komt eraan en de totale woningbouw. Dus laten we snel aan de slag gaan. Dank u wel, wethouder. Nog iemand voor de tweede termijn? Ik ga even het rijtje af. Ik zie de heer Van Tichelen. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn uh, blij met de uitgesproken intentie van uh, de wethouder. En uh, ja, op zich willen wij natuurlijk ook uh, dat er wat gebeurt en dat er, uh, dat er een voortgang uh, plaatsvindt. Uh, het stuk zelf uh, hebben we helemaal verder geen problemen mee. Mevrouw Koper. Even om de verwarring weg te halen. De uh, beslispunten die bij de commissie stonden in het raadstuk en de beslispunten van nu zijn precies dezelfde. Ja. Nog iemand? Niemand meer? Ja. Mevrouw Keurzen. Uh, voorzitter, toch even ter verduidelijking. Want... Um... Het verwijt wat hier een beetje klinkt is op een gegeven moment alsof er een vertraging in zou willen komen die wij erin willen gooien. Dat, uh, daar neem ik verre afstand van, want dat is niet het geval. Er worden alleen op een gegeven moment in een stuk worden er zaken aangegeven waarbij er diverse risico's liggen. Risico's die we ook eens een keer moeten met elkaar durven uitspreken aan de voorkant. En waar we ook moeten bepalen wanneer de raad op een gegeven moment aan zet is en wanneer niet. En op het moment dat het niet wordt toegestaan of dat partijen de moeite mee hebben als je dat inbrengt, dan heb, vind ik dat uh, uh, geen recht doen aan hetgeen waarvoor we hier met elkaar uh, zitten. Uh, dat wil ik graag gezegd op de voorkant. Aan de voorhand, uh, omdat er namelijk ook met name in het stuk een aantal mette, punten er, zitten. Ja, uh, wat dat betreft mevrouw Keuze, moet ik dus zeggen dat er Pewinker bediend wordt. Uh, want als het gaat om een stedenbouwkundige visie en het verwerken van de randvoorwaarden, die komen er dus gewoon in. En uh, dat is ook een kwestie van, uh, van vertrouwen en de procedure kennen. En volgens mij weet u deze procedure. Dus uh, ik uh, blijf toch wel een beetje zeggen dat u toch wel wat uh, af en toe wat uh, barrières opwerpt. Dat zijn Dank u wel. De. En ik neem daar geen eens akte van wat dat betreft voor het laatste, want ik ben het daar absoluut niet mee eens. Um, met betrekking tot het lezen van het stuk als je praat over stedenbouwkundige randvoorwaarden, dan denk ik dat we ook nog even naar het stuk moeten kijken... omdat het namelijk niet in zijn volledigheid hier terugkomt. Want dat staat er namelijk ook in. Um, voorzitter, met betrekking tot uh, de startnotities als aangeven in de eerste termijn... als het gaat over uh, voortgang in het project, uh, mee eens. Maar aan de volkant instemmen met een transformatie... terwijl er nog onduidelijkheden zijn bij de uitwerking... En de kaders daarbij nog gesteld moeten worden, waarvan ik vind dat dat namelijk een taak is waarvoor de raad aan zet is. Zeker ook omdat het in het stuk wordt aangegeven dat de financiële kaders naderhand bij ons terugkomen. Zijn wij eh, voor eh, het verder gaan met het proces, eh, maar niet eens met beslispunten 1 en 2. Omdat dat eh, nog ter uitwerking richting de raad in te komen. Nog iemand? Um, portefeuillehouder. Ik, eh, volgens mij is deze vraag ook gesteld in de commissie. toen heb ik er ook antwoord op gegeven dat ik die mening niet met u deel. Om, omdat we juist, eh, want toen was er ook de discussie van ja, moet je dat nou wel of niet? Dit is wel de richting die wij, wij in willen gaan. En er, komen, er zijn nog allerlei beslispunten. Kijk, als het nou leidt tot dat het morgen de herontwikkeling begint dat we gaan bouwen, dan heb je gelijk. Maar er zijn allerlei, in het proces allerlei zaken afgesproken die hiertoe moeten leiden. Dus het, het, het instemmen dat we een herontwikkeling daar willen, ja, volgens mij is dat het uitgangspunt. Maar u denkt er anders over en dat mag. Goed, dat geconstateerd. Um, wij gaan over tot stemming. Um, waarbij ik het voorstel als zodanig in... Stemming brengt. Wie is daarvoor? Voor. Ja, dat is helder. Uh, wilt u nog een stemverklaring afleggen, mevrouw Geursen? Namens de VVD? Namens de VVD-fractie, zoals net verwoord bij de termijn 2, niet eens met beslispunten 1 en 2. Helder. Goed. Dan komen wij aan bij agenda punt 13, selectiecriteria Watertorenplein. De gemeente doet opnieuw een beoordelingskader opstellen... moet opnieuw een beoordelingskader opstellen... voor de planselectie voor het Watertorenplein. In dit besluit is als bijlage een voorlopige selectieleidraad... verkoop Watertorenplein te Zandvoort opgenomen. Conform het proces dat de voorzieningenrechter... bij zijn vonnis heeft opgelegd. Ik kijk even naar mijn uh, linkerzijde of er nog van de kant van de portefeuillehouder op voorhand behoefte is om iets toe te nou, voegen. Kort. Op, op, verzoek, op, verzoek, op nadrukkelijk verzoek van de gemeenteraad uh, is mij opgedragen om uh, een tweetal uh, vragen te laten beantwoorden. Die beantwoording heeft plaatsgevonden door... Uh, door de jurist die daarbij betrokken is. Het was intern ook al gedaan, maar nu door onze externe jurist. Die informatie heb ik u toegezonden. Uh, dus ik hoop dat u dat wel bij uw uh, verdere besluitvorming betrekt. Want ik, ik heb het op uw verzoek gedaan. En ik vind dat u dus daar goed notie van moet nemen. En het ook in uw beraadslagingen dient mee te nemen. Dat is mijn verzoek. Uh, en daarnaast waren er op, op het vrij laat moment nog vragen van GBZ binnengekomen. Die zijn ook beantwoord. Maar omdat, ik weet niet of iedereen dat gelezen heeft, dat wilde ik ook even mededelen. Dat dat ook heeft plaatsgevonden. Goed, voor de eerste termijn um, kijk ik naar mijn linkerkant naar de OPZ. De heer Kramer, waarbij ik uh, u het verzoek wil doen omwille van de tijd om um, bij het toelichten van de uh, amendementen de, met name... Dus ja, de overwegingen even terzijde te laten. Eh, dan... Dank u, voorzitter. Ik mag wel, Ik mag wel op de overwegingen ingaan als wethouder straks. Uiteraard. Dat wil ik wel graag. Ja. Dank u. Ja, ze zijn er, maar om van de tijd. Goed, voorzitter. Er zijn over dit agendapunt al veel vragen in de commissie gestel, uh, geweest... Uh, Openzet ondersteunt het voorstel van het college om de integrale ontwikkeling los te laten. Voorzitter, daar hebben wij wel een punt van zorg. Uh, door het losgelaten van deze integrale planontwikkeling is het de vraag of het uh, terrein van Watertoren CV ooit nog tot ontwikkeling komt. En zo ja, op welke termijn? Als er signalen bij het college zijn dat dit niet op zeer korte termijn uh, wordt opgepakt, dan roepen wij het college op om de eigenaar van de watertoren zo nodig met behulp van bestuursdwang aan te zetten tot verrichten van achterstallig onderhoud. Want uh, juist dat is op dit moment uh, zeker van toepassing. Voorzitter, door het loslaten van die integrale ontwikkeling is er naar de mening van OPZ al sprake van één uh, nieuw selectiekader. Uh, ondanks dat Pot en Jonker en uh, ik heb het advies van Potten Jonker goed gelezen, wethouder, dat nuanceert, waarom uh, daar dan niet uh, gelijk uh, er twee nieuwe kaders aan toevoegen? Wij willen dan ook toevoegen dat een uh, planrealisatie alleen binnen de mogelijkheid van een vergerend bestemmingsplan past. En dat een woningbouwprogramma zo wordt aangepast dat er binnen het plangebied minimaal 30%, socia 30 sociale huur wordt gerealiseerd. Uh, dat laatste amendement, daar uh, vinden wij niet uh, voldoende steun voor. Dus uh, bij deze willen we dat ook uh, hierbij intrekken. Over uh, het woningbouwprogramma. Ja? Meneer Elgabali. Ja, ik heb een vraag betreffende het uh, eerste amendement, dat dus wel wordt ingediend. Ik zie bij de stel dat, dat er wordt gesproken dat er uh, niet met respect um, voor het participatieproces uh, tot een tot vergrend uh, bestemmingsplan is gekomen. Dat wij daar niet met Misschien respect dat hebben. ik dat straks beter als ik het amendement voorlees, meneer de nou Ja, Alvrij. ik wil het wel. U heeft het wel ingediend? Oh, dan, heb, dan, dan wacht ik nog even. Ja? Um, voorzitter. Um... Uh, dan moet ik even kijken waar we weer zijn. Uh, nou, voor het amendement uh, met betrekking tot het bestemmingsplan uh, uh, gaan wij uit dat dat dan verwerkt wordt in de voorlopige selectiecriteria en onderdeel zijn van de besprekingen met de drie uh, inschrijvers om te komen tot de definitieve selectiecriteria. Voorzitter, het is uh, niet zo... Uh, zo uh, beducht uh, Openzet is niet zo beducht om de selectiecriteria aan te passen. Ten slotte staat onder andere in het vornis, ik citeer, de gemeenteraad stelt op voordrag van het college van BMW het kader van de selectie opnieuw vast. De brief van advocaat kantoor Pot en Jonker heeft onze zienswijze hierin niet veranderd. Eerder versterkt doordat zij aangeven bij de toelichting om binnen het bestemmingsplan te blijven. Het mogen afwijken van het bestemmingsplan geen kartblans geeft, nog enige toezegging over de daadwerkelijk vergunnen van welke afwijking dan ook. Um, als er iets onduidelijk is voor de inschrijvers, dan is het deze zinsnede wel. En juist is de vraag van de voorzieningenrechter om duidelijkheid te scheppen. Um, Daarnaast hebben wij aan het college nog een aantal suggesties meegegeven uh, in onze vragen. En, uh, tot op heden hebben wij hier nog geen reactie op gehad. Uh, maar de, uh, het college heeft wel de toezegging gedaan om hier nader op te reageren. Voorzitter, uh, het door het college aangegeven risico dat de inschrijvers naar de, de rechter zouden Ja, want voorzitter, voor mij is op dit moment wel het amendement ingediend... Um, ik heb een vraag aan de heer Kramer, alvorens hij verder gaat met zijn betoog. Nogmaals, in, het, uh, in, de, in de stel dat van het abonnement wat hij net heeft ingediend staat... er respect moet zijn voor de resultaten van het participatieproces... Proces, dat tot het vingerend bestemmingsplan heeft geleid. Um, ik lees dat als, als fractie GroenLinks als dat dit college niet met respect daarmee omgaat. En dan heb ik nog een andere toevoeging daaraan. We hebben het vandaag al vaker over de formule 1 gehad... Als ik dan kijk naar wat er afgelopen week in een raadsinformatiebrief is gesteld... en ook door het RTL, Nieu RTL Nieuws naar buiten is gebracht... Um, staat er dat het, dat het OPZ... Voorzitter, oh, punt dat is van orde. Nee, nee. nee zo, ik u, wilde op. een interruptie. En... Ja, de, de, die komt er. Wilt u echt kort en bondig ja. interromperen in de richting van de heer Kramer, alstublieft? Ik was bijna klaar. In dat artikel staat dat de OPZ vindt dat dit college niet onder controle is... In hoeverre? Voorzitter, punt van orde. Uh, u, u, u, moet, u moet echt interrumperen op het onderwerp, uh, alsjeblieft, uh, meneer uh, Algebali. Nou, In hoeverre? Uh, staat dit, deze fractie van openzet nog achter dit college? Is dit een interruptie? Uh, voorzitter, ik Er wordt het u voorzitter. een vraag gesteld, meneer Kramer. Dat hangt per onderdeel af en uh, we hebben de afspraak uh, dat wij uh, met elkaar een ra raadsbreed programma ondersteunen en dat je per onderwerp daar een andere mening over kan hebben. Dus uh, meneer Elkobali, dus per onderwerp ondersteunen wij het college wel of niet? Bent u uh, um, klaar met uw termijn meneer Kramer of niet? Nou, misschien uh, nog even over de formule 1 of nog wat andere dingen. Uh, u zegt het maar, maar het lijkt me ook geen goed idee. Um, ja, ik kan er nog veel over zeggen. Um, maar uh, voorzitter, dank. En wij wensen in ieder geval de wethouder veel wijsheid in de gesprekken die volgen om te komen tot een voorstelte definitieve vaststelling in deze raad. En uh, die wijsheid zal de wethouder zeker nodig hebben. Um, geef het woord aan mevrouw Koper um, als eerste indiener van de motie. Ja, wat is het toch ongelooflijk jammer dat er nog steeds geen ontwikkeling is bij het Watertorenplein. En ik moet er gewoon even bij komen van de, van de opmerking van de, van de heer Kramer... dat hij per onderwerp achter het college gaat staan. Het, vanwege een raadsprogramma waarin we volgens mij met elkaar hebben afgesproken... dat we raadsbreed proberen voor zo'n kwalitatief sterk mogelijk en transparant mogelijk bestuur... Te maar daar kom ik misschien later, als ik daar eens even goed over nagedacht heb, nog op terug. Maar het feit dat, we, dat er nog steeds on, geen ontwikkeling is, heeft wel te maken met wat er net gezegd wordt. Want vanavond gaat het over door de rechtbank opgelegde uitvoering om het selectieproces opnieuw vast te stellen. Oftewel één van de drie uitgezette sporen om tot ontwikkeling te komen. En het kan ook maar zo doorgaan dat, dat het hoger beroep er is en dat dit alles straks van tafel is. Volgens mij is het nodig, voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk... om te kunnen constateren of dit selectieproces wat ons wordt voorgesteld... De, die benodigde helderheid heeft. En er geen vertragingen kunnen optreden... omdat bijvoorbeeld de deur wordt opengezet naar nieuwe juridische procedures. Zo hebben wij daarna gekeken. Dus als het gaat om de aangebrachte knip in de ontwikkeling... en uh, tussen het gemeentedeel en het deel van de Waterdoren-CV... dan is dat wat ons betreft zuiver. En zo de optie je... van de heer Kramer... Mevrouw Koper, vindt u het loslaten van de integrale ontwikkeling waar één van de inschrijvers die ook nog eens gewonnen heeft uh, het meest wordt gedupeerd dan geen wijziging van het kader? Koper. Er is in de, nee dat vind ik niet, want er is in de vorige, vorige periode afgesproken met elkaar dat, dat, en u weet, als u de stukken gelezen heeft dat de Partij van de Arbeid de vorige keer voor een ander plan heeft uh, uh, gekozen, omdat wij in principe vinden dat er binnen het bestemmingsplan ontwikkeld moest worden. Maar die afspraak is met de Raad gekomen, uh, uh, gemaakt en als er in de Raad een afspraak gemaakt is, dan gaat dit selectieproces daarover. En ik ga verder met mijn betoog. Dus de, de puntenverdeling om te stimuleren binnen het bestemmingsplan vinden wij dus de juiste wijze om daarop te sturen. En daarnaast heeft de Partij van de Arbeid in de commissie gevraagd naar toevoeging van de 30% sociale woningbouw in de voorgestelde woningverdeling. Dit vanwege het feit dat het Watertorenplein immers uitruilgebied voor sociale woningbouw was met de terrein in Noord. En door alle ontwikkelingen die er niet plaatsvinden staat een en ander onder druk. We hebben daar zorgvuldig naar gekeken, want die woningverdeling is voor ons belangrijk en het is de opgave die wij onszelf als raad hebben gesteld. Zoals we, dat we in onze overspannen woningmarkt proberen kansen te creëren om te bouwen en met name voor de lagere en middeninkomens, sociaal en betaalbaar. Door het aangenomen amendement van vorig jaar is dat immers het huidige beleid in ons uitvoeringsprogramma wonen. Maar om te kunnen beoordelen of dit eventueel tot procedures zou kunnen leiden en of we daarmee eventueel de deur openzetten voor juridische procedures, een en ander door het college ook uitgezet bij de jurist, dank daarvoor. En dat betekent, en dan kom ik tot de motie, dat de Partij van de Arbeid samen met het CDA GroenLinks D66 en GBZ een motie gemaakt heeft over de woningverdeling. Ik heb in het weekend eerst een amendement rondgestuurd over de invulling van 30% sociale woningbouw erbij. En op en naar aanleiding van Potten Jonker en goed overleg met onze collega's die gereageerd hebben op mijn uh, mail. Um, bij deze dus een wijziging van het voorstel naar een motie. Want ons uitgangspunt is dat we niet de deur open willen zetten voor juridische procedures. En wij roepen het college op om dit mee te nemen in het voorlopig kader. Met daarbij uh, uiteraard uh, de belofte dat wij bij de definitieve plannen er zeker op terug zullen komen. Om, om, te, om op te komen voor de kansen voor de lage en middeninkomens. Dank u wel voorzitter. Wie dan? Dat ik de motie trouwens nog voorlees, want dat hoort geloof ik zo, hè? In ieder geval een dictum alsjeblieft. Zal ik, de, zal ik uh, roept het college op, daar beginnen, de overwegingen, die heeft u kunnen lezen, die heb ik net ook deels ook aangestipt. En in, in, in overleg met de bureaus over het voorlopige selectiekade in te brengen om het woningprogramma voor het gebied Watertorenplein als volgt in te vullen. 30% sociale woningbouw, zodat de verdeling 30-40-30 ontstaat. ...te weten 30% sociale huur, 40% betaalbaar slash middelduur en 30% duur... ...waarbij de 40% verdeeld is in 50-50 betaalbare middelduur. Punt 2. De raad bij de definitieve vaststelling van het selectiekader de resultaten te melden... ...opdat de raad dan kan besluiten over de opname van deze wens... ...in het definitieve selectiekader en de toekenning van punten. Was getekend. Partij van de Arbeid CDA D66 GroenLinks... En GbZ heb ik ook begrepen van mevrouw Van der Veld. Maar nog niet getekend. Dank u wel, mevrouw Koper. Wie? Het CDA. Meneer Stefan. Dank u wel. Nou, even kijken. Allereerst dank, dank ook uh, voor het uitwerken van de motie. Dat is, uh, nou, dat is het. Dat ziet er goed uit en dat is goed uh, tot stand gekomen. Zo. Um, ik, ik, ik wil het eigenlijk kort houden voor wat betreft uh, um, twee dingen. Uh, uh, ik wil graag eerst even reageren op het amendement. Uh, wat is ingediend. Um, kijk, uh, ik, ik ga niet het hele dossier overdoen. Ik denk wat van belangrijk is om wel even kort aan te stippen. is. We hebben te maken met een, een situatie waarin de gemeenteraad uh, op, uh, er wordt gedwongen om opnieuw... Uh, een plant te selecteren. Uh, daar ligt een vonnis van de voorzieningenrechter aan ten grondslag. En nou, ik ga u geen college geven over een kort geding, maar een, een kort geding is per definitie een, een procedure om om, om, uh, om, om terugkeerbare uh, situaties te voorkomen waar, de, waar een rechter meent dat, dat, dat, dat hier uh, niet verder kan worden gegaan. Dus we hebben hier te maken met een voorlopige ja, voorlopig voorziening. Uh, de bodemuitspraak, daar wachten we nog op. Nou, in dat kader bewegen we ons dus. Dus terecht, en daar ben ik ook blij mee dat het college uh, aan, de, aan de jurist nog eens een keer heeft gevraagd... want in de aanleiding, de aanleiding van de raadscommissie was, uh, was er onduidelijkheid over hoe moet je dat fonds nou lezen. En volgens mij zegt de, de, advocaat, de huisadvocaat van uh, de gemeente, die zegt heel duidelijk... en dan kom ik ook op, de, op, op het amendement, ik zal kort citeren... Um, het opnieuw vaststellen van een kader is ingegeven door de opdracht in het fonds van de voorzieningrechten... Uh, het is geen nieuwe ronde, nieuwe kansen... waarbij alles weer open ligt. Nog voor de gemeenteraad, nog voor de architectenbureaus. En dan vervolg ik een tweede citaat... en dat is voor het abonnement van belang. Namelijk zegt, wordt hier gezegd... om op voorhand een plan uit te sluiten... dat afwijkt van het bestemmingsplan... gaat gelet op de voorgeschiedenis... maar ook gelet op het systeem van de wet... niet aan. De feitelijke impact van zo'n nieuwe eis lees, een nieuwe eis... is ook niet voor alle partijen gelijk. Het plaatst Springtij... de winnaar van de vorige selectie... op een grote achterstand... terwijl het plan van Springtij in 2017... door de gemeenteraad is gekozen. Over het besluit van 28 juni 2017... wordt nu nog een hoger beroep geprocedeerd. Nou komt het. Het risico dat er bij een wijziging van het kader... in die zin dat alleen plannen in aanmerking komen... die binnen het bestemmingsplan passen... andermaal geprocedeerd gaat worden... Bij de kortgedingrechten is, is, is levensgroot aanwezig. Nou ja, ik denk dat dat uh, meteen de, de, de vinger op de zere plek ligt waar, deze, waar het amendement over gaat. Want ja, er wordt gewoon uh, eigenlijk gevraagd om, om toch van het kader van het, afwijken van het bestemmingsplan af te wijken. Af te wijken. En uh, dat lijkt het CDA, het CDA constateert dat dat in strijd is met hetgeen de huisadvocaat adviseert met hetgeen de juridische ondersteuning van het college adviseert en... Interruptie van de heer Kramer. Ook bijna klaar. Meneer Steffen, misschien dat u mij daar dan een advies in kan geven. Wat vindt u dan van het loslaten van de integrale ontwikkeling... als u nu al aangeeft dat springtij in het nadeel is? Ik, ik was bezig met de uitleg uh, over, ik, ik was met uw, uw um, amendement bezig, daar ben ik, uh, dus, dus laat me dat alsjeblieft kort afmaken. Nou ja, uh, daar kom ik zo meteen aan toe. Um, het punt wat ik wilde maken, is dat het amendement dus, dus in, uh, direct in strijd gaat met hetgeen de, juridische, de advocaat uh, uh, adviseert. Hetgeen de ambtelijke ondersteuning uh, de, de, de, de Raad in vertrouwen heeft meegegeven. En hetgeen het en eigenlijk ook de. Ja, uh